Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote brand verwoest een sporthal in Noordwijkerhout. Inmiddels is het dak ook ingestort. De brand brak rond 9 uur vanochtend uit en de brandweer is nog steeds bezig om de bol te blussen in het Zuid-Hollandse dorpje. Het is verschrikkelijk, zegt de burgemeester van Noordwijk. In en in Het is het kloppende hart van Noordwijkerhout. Hier gebeurt het. Carnaval, evenementen, zwemmen, sporten. Ja, dat de schelf zo aan zijn eindje moet komen is verschrikkelijk. Voor de lokale carnavalsvereniging is de brand ook heel slecht nieuws, want de vereniging viert daar de feestjes en alle spullen liggen erop geslagen. Ze hopen dus dat er nog wat over is van de kostuums en decorstukken. Het was lever je messen in dag in Spijkenisse gisteren. Aanleiding is het messenverbod voor jongeren dat er komt. Rijnmond sprak met een jongen van 13 die drie messen in kwam leveren. Hij wil anoniem blijven, dus zijn stem is vervormd. Wat, ze, wat zei je moeder toen je, toen je zei ik ga nu uh, uh, ja, ik ga ze inleveren, ik ga het doen? Ja, ze zei ja ik ben trots op je jongen, ik hoop dat je dit voor altijd blijft doen. Gewoon niet mijn messen meenemen. Gewoon als er iets is, neem gewoon je messen niet mee. Niet heet, wat gebruik voor in totaal werden er gisteren 17 steekwapens ingeleverd. Nieuwe cijfers over het coronavirus. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 5900 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 167 minder dan gisteren. Voor het eerst in vier dagen een kleine daling dus. Op de intensive care liggen nu 595 mensen met corona. Een bijzonder publiek bij FC Dordrecht en De Graafschap. Daar zitten later vandaag 500 schapenknuffels op de tribune... die supporters achteraf kunnen kopen om geld in te zamelen voor Kika. Door corona zijn voetbalfans al een tijdje niet meer welkom in de stadions. En het weer nog veel bewolking met zon in het zuiden en oosten. Het is 13 tot 16 graden. Komende nacht en ochtend kan er wat regen vallen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Je hebt vijf minuten vertraging door de werkzaamheden aan de A10 West bij knooppunt Koenplein. Staat vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Watergaarsmeer 2 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Met nu, Zandvoort op zaterdag. You When I was young, me and my mama had beef 17 years old, kid. Out on the streets Throw back at the time I never thought I'd see her face Ain't a woman alive That can take my mama's place Suspended so, from school I'm scared to go home I was a fool With the big boys Breaking all the rules Shed tears With my baby sister Over the years We was poor Than other little kids And even though we had different daddies The same drama when things went wrong We blame mama I reminisce on the stress I caused It was hell Hugging on my mama from a jail cell And who think elementary? Hey, I see the penitentiary One day Running from the police That's right Mama, catch me, put a whoop into my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it. Sweet Dear lady. mama no one You, you all appreciate it Don't you know we love you Now ain't nobody tell us it was fair No love for my daddy cause the coward wasn't there He passed away and I didn't cry Cause my anger wouldn't let me feel for a stranger They say I'm wrong and I'm heartless But all along, I was looking for a father, he was gone I hung around with the thugs And even though they sold drugs They showed a young brother love I moved out started really hanging I needed money of my own, so I started slanging I ain't guilty cause even though I sell rocks It feels good putting money in your mailbox I love paying rent when the rents too I hope you got the diamond necklace that I sent to you Cause when I was low, you was there for me You never left me alone because you cared for me And I can see you coming home after work late You're in the kitchen trying to fix us a hot plate You're just working with the scraps you was giving And mama made miracles every Thanksgiving But now the road got rough, you're alone You're trying to raise two bad kids on your own And there's no way I could pay you back But my plan is to show you that I understand You all appreciate it. And dear mama, please know I'm above you. You all appreciate it. Oh, I'll and I can't not reminisce. Cause through the drama, I can always depend on my mama. And when it seems that I'm hopeless, you say the words that can get me back in focus. When I was sick as a little kid To keep me happy, there's no limit to the things you did And all my childhood memories Are full of all the sweet things you did for me And even though I act crazy I gotta thank the Lord that you made me There are no words that can express how I feel You never kept a secret, always stayed real And I appreciate how you raised me And all the extra love that you gave me I wish I could take the pain away If you can make it through the night, there's a brighter day Everything will be alright if you hold on It's a struggle every day, gotta roll on And there's no way I can pay you back maar mijn plan is om je te laten zien dat ik begrijp dat je allemaal Ja, het is wel leuk om uh, misschien even te vertellen zo aan het begin van de uh, uur 2. Dit uh, plaatje van uh, Tupac, ja, daar is eigenlijk uh, de programmanaam uh, op gebaseerd van onze collega uh, Tupac, van Toubac Leef. Van uh, Tupac, Toubac. Dat is dan uh, inderdaad het. Uh, de varianten daarop, het programma dat je elke zaterdagmorgen hoort. Tussen 8 en 10 uur, Wilco, die al heel veel jaren bij de Zandvoortse Radio actief is. En daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ja, het is even na drie uur. Welkom terug inderdaad, het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. We zijn heel blij, want Sinterklaas is weer in het land, maar minder blij met de brand in Noordwijkerhout. Want die sporthal is uh, volledig uh, ten onder gegaan uh, aan de brandwoorden... was juist in het nieuws, uh, Albert-Jan. Ja, klopt. Maar goed, uh, de hele regio was gewaarschuwd. Ja, dat wel. <laughs> ja, zeker. Je bent gewaarschuwd. Ja. <laughs> goed, uh, tweede uur is antwoord op zaterdag. Wat gaan we doen? Nou, U krijgt zometeen uh, wellicht een, uh, het uitgestelde interview... wat Ben Zonneveld vanmorgen had met Allard Kalf... in zaken uh, zijn uh, biografie, die is verschenen. En Ben sprak met Allard over zijn biografie en over de tijd dat hij in Zandvoort woonde. En over nog meer dingen tijdens Goedemorgen Zandvoort. Dat interview of een deel daarvan laten wij u horen dankzij onze collega Jaap Koper. Dan hebben we natuurlijk het nieuws dat de Formule 1 in september, 5 september 2021 weer verreden gaat worden op het circuit van Zandvoort. Uh, en natuurlijk hopelijk uh, dan op die tijd weer met uh, veel publiek ook uh, daarover reacties vanuit het dorp. Uh, met name uh, uh, Peter Boot, uh, die verhuurt namelijk appartementen. En ook reacties van uh, Marco Deen en Peter Kramer. Uh, dan hebben we natuurlijk uh, verder nog Zandvoortnieuws in het kort. Uh, het tweede uur, uh, dus ik zou zeggen genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren. Naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Ja, en de kwalificatie, wat een, uh, wat een gedoe daar uh, Ach, op uh, Istanbul Park. Uh, niet te geloven, hè? Het was gewoon één grote Tombola. Maar goed, de, de, Hamilton niet en Bottas niet uh, op, het, uh, uh, op de voorste rijen terug te vinden. Max wel trouwens. Max wel, ja. maar hij heeft nu al twee andere Mercedes'en: Eén uh, voor zich en één, één achter zich. Want Perez start op pol morgen. Verstappen als tweede, en als derde hebben we dan. Uh, uh, ja. uh, Stroll 1, Max 2, oh ja. Perez 3. Drie. Dat was hem, Dat was de volgorde. Dat is hem, de top 3 van, uh, van de startopstelling van uh, morgen. Wij gaan uh, lekkere muziek draaien uit de jaren 80 van Cameo en Attack Me With Your Love. De single van Cameo en Attack Me With Your Love. Nog één plaatje en dan gaan we luisteren naar het interview van vanmorgen. Eigenlijk vanmiddag. Bij Goedemorgen Sanford met Allah Koff. Want er is een biografie over hem uitgekomen of die gaat uitkomen. Daarover straks veel meer na deze van Michael McDonald in Sweet Freedom. De single uit de jaren 80 van Michael McDonald en Sweet Freedom. Vanmorgen was Goedemorgen Zandvoort weer live bij CFM. Elke zaterdagmorgen tussen 11 en 1. De actualiteiten van de afgelopen week en de komende week. En wat er allemaal gaat gebeuren in en rondom Zandvoort. En vanmiddag was de gast. Ja, we kennen hem nog wel natuurlijk. Ook van zijn bakfiets of haar. Het is een hele speciale fiets, Albert-Jan. Die ja, Allard Kalf. Maar hij reed ook uh, vroeg, in, in het verleden regelmatig door Zandvoort. Dat kwam ook wel goed uit. Omdat hij uh, ook in Zandvoort woonde. Maar uh, terwijl, tijdens dat interview met uh, Ben Sonneveld... Uh, gaf hij dus aan dat hij inmiddels verhuisd was uh, om een aantal redenen. Maar dat hij nog wel terugkomt af en toe in Zandvoort... Uh, in de corona-vrije tijd, uh, in de corona tijd uh, voor een uh, pizza en uh, voor het circuit. Vroeger dus lest... kwam ik je nog wel tegen in het dorp. Maar we zien hier maar weinig.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 Uh, hebben ze hier op Zandvoort uh, een, een, een manier gevonden. En uh, daar moeten de credits ook richting uh, uh, Nico de gaan. Die hebben een aantal dingen bedacht. Uh, en Erik Weijers natuurlijk, niet te vergeten. Uh, mm -hmm. Mijn grote vriend. Uh, om hier uh, de baan te veranderen.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 Uh, het nieuwe bosuit heb ik meegemaakt. Dat ook een maanzinnige bocht was. En daar hebben ze er nu zo'n kombocht van gemaakt. En dan kan ik heel makkelijk zeggen: ja.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 Uh, he, want dat is dan ook uh, Nulderingen mijn grote, uh, grote, grote uh, weerzin tegenover uh, de, de huidige banen, is dat, dat je dat je, he, kijk naar Spaan Francochamp.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 Ja, dat is een harde conclusie uiteindelijk. Hè? Zo, wat zei je? Dat is een harde conclusie. Ja, maar dat is wel feit. Ja, uh, het is wel feit. Alart, um, wat zijn de plannen voor vandaag? Nou, ik ga nu nog even uh, met, uh, met, uh, met, met wat mensen wat koffie drinken. En dan ga ik lekker Formule 1 kijken. Ja, dat, is, uh, dat, dat gaat zo uh, beginnen, de kwalificatie. En, en, uh, en natuurlijk, uh, Jeroen is aan het race, hè? in Bahrein. Dat moet ik ook volgen. Die moet bleken molen. De... Ja, en je hebt het nog druk. Ja, het is een druk weekend. Veel voor de buis zitten, het dus is zelf was zo. Ja, mooi hè? het interview van vanmiddag met uh, Alert Kalf. En het ging eigenlijk met name over zijn biografie, maar verder hebben we het over het uh, circuit gehad. En uiteraard over het uh, mantelzorg en dergelijke van uh, onze eigen Alert Kalf. Want het is eigenlijk wel een klein beetje een zandvoorter geworden hè? Absoluut. Hij, hij, hij, hij verteld dat hij 20 jaar in zandvoort heeft gewonnen. En je mist hem gewoon met zijn bakfiets. Ja, dat is ook zo. Ja, dat was gewoon.. Uh, de, dan zat je in het café en ja. dan zag je Alhart weer uh, langs uh, fietsen. Dan denk je, ja. We zitten weer op het juiste plekje, weet je wel. Ja, klopt, dus uh, helemaal goed. En een dag later zag je hem weer op tv. Dat was uh, toch ook wel leuk om, uh, om dat, maar we uh, hebben Jan nog. dat mee te maken. Dat is Jan. We jou, ja, maar Jan die Lammers. zien we ook niet zoveel in het dorp. Ah. Hè? Dus... Nou, nu niet, nee. <laughs> nee, nu, nu is er niet veel te beleven. <laughs> nou ja, in ieder geval heeft hij een mooie tijd gehad uh, hier in uh, Zandvoort. Dus nou ja, daar gaat ook het uh, volgende plaatje over wat we klaar hebben staan.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 and uh... net met alle kalf leven en uiteraard de biografie die eruit gaat komen. Dus ja, uh, yeah, dat belooft wat. Allemaal mooie hoogtepunten en uh, I've Had the time of my life. Dat was zo'n plaatje wat er een klein beetje bij paste. Even een half vier, het is tijd voor de evenementagenda. Afgelopen woensdagochtend is voor het Museum een begin gemaakt met de bouw van een kasteel. Dat geheel wordt opgetrokken uit plastic attributen... die door de organisatie Juttersgeluk in de loop der jaren van het strand zijn geplukt. Met de sculptuur wil Juttersgeluk aandacht vragen voor duurzaamheid in het algemeen... en de problematiek van de plastic soep in het bijzonder. Het project is mogelijk gemaakt door het Zandvoortsmuseum... en een bijdrage uit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente. Hele Janssen van het Zandvoortsmuseum... het was de bedoeling dat Juttersgeluk eerder dit jaar zou exposeren... met kunstwerken die zijn gemaakt van... Van aan het strand gevonden plastic voorwerpen. Dat kon vanwege de virus niet doorgaan, dus dit is voorlopig een mooi alternatief. Het is overigens de bedoeling dat de eerder geplande expositie volgend jaar als nieuw doorgang zal vinden. Het oppervlak van het kunstwerk gaat circa 2 bij de 2 meter bedragen en circa 2,5 meter hoog worden. De buitenkant van het bouwwerk wordt bekleed met een bonte verzameling gekleurde zandvormpjes. Honderden in totaal. We zijn al weken in ons atelier bezig met de voorbereiding daarvoor... al dus Susanne Klaassen van Juttersgeluk. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met kunstenaar Ab Essenbrink. Die is gespecialiseerd in het hergebruik van afval- en restmaterialen. In de Zandvoortse krant van volgende week en uh, op de ZFM-app zal uitgebreid worden ingegaan op dit opmerkelijke initiatief van Jutters Geluk. Dankjewel Albert Jan voor uh, dit bericht mooi uh, initiatief voor het gasthuisplein hier in Zandvoort. Ik zie je voor me met mijn ogen dicht kan je voelen met mijn hart op slot Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee. Als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. En als we deze plaat van Duran Duran horen... moeten we meteen natuurlijk weer denken aan de James Bond film of Future Kill. Daar is hij ook voor geschreven natuurlijk. En als we aan de James Bond film denken... dan moeten we weer denken aan de nieuwe James Bond film. En die is, uh, zou dit naar uh, uitkomen... maar niet uitgekomen vanwege uiteraard uh, de coronacrisis die we hebben... En daardoor is de Grand Prix afgelopen mei in Sanvoort ook niet doorgegaan. Dus alles rondom het corona. heeft wel wat roet in het eten gegooid, zeg maar. Ja, nee, dat klopt. Het is allemaal opgeschoven en uitgesteld. En noem maar op. En er zullen nog wel de nodige evenementen worden uitgesteld, verwacht ik dit jaar. Ja, maar ik had zoiets van uitstel. Komt gelukkig hopelijk geen afstel. Ja, ja. ja. Bedoel, voor, ja. uh, voor de Grand Prix? Uh, we zijn het al bij uh, het stand voor het nieuws in het kort. Uh, hij komt terug, uh, de Formule 1 uh, volgend jaar. En wel op uh, 5 september 2021. In de hoop dat er dan wel weer uh, publiek uh, aanwezig bij mag zijn. En die kans is dan groter als dat je het in mei doet natuurlijk. Dat is waar. Want uh, ik denk dat we nog wel even uh, in, de, in, in, de, in de regels uh, blijven leven. Of? Nou zeggen ze weer dat we een jaar bezig zijn uh, voor de vaccinatie. Dus uh, ja. dat we weer een jaar verder zijn dan. Maar goed, uh, laten we zeggen, uh, de hoop is dus gevestigd op 5 september 2021. Zo vindt ook uh, Peter Boot uh, die uh, appartementen verhuurt. Want hij, de Zandvoort heeft meteen net dat hij hoorde dat de Formule 1-race uh, in september vrede zal worden. De bekende zwart-witte uh, geblokte finishvlag uitgehangen. Blijdschap in Zandvoort, maar toch ook een klein beetje met de rem erop. Ons, eh, ook eh, in de komende reportage sprak eh, NHTV met eh, Peter Boot. Naast Peter Boot eh, ook met eh, anderen. Zoals daar waren we op het bankje bij het gemeentehuis... zaten op, die, op dat moment ook Marco Deen en Peter Kramer... raadsleden van respectievelijk de PVV en de partij Zandvoort. Ook zij deden hun woord in de nu volgende reportage... van onze collega's van NHTV. De vlag hangt uit in Zandvoort, want vandaag werd officieel bekend... dat de Grand Prix op 5 september gereden zal worden volgend jaar. Ja, geweldig nieuws toch vandaag. Uh, eindelijk... Uh... Weer een nieuwe datum en een beetje hoop om weer naar uit te kijken. Ja, zo voelt het. Ja, zo voelt het wel. Het was natuurlijk een enorme teleurstelling dat het niet doorging. Ja. En nou ja, dat we vandaag een nieuwe datum hebben gekregen, dat is echt fantastisch nieuws. Ja. Ja. Peter Boot heeft een aantal appartementen voor de verhuur in de Oranje Straat. En de telefoon stond roodgloeiend vandaag. Nou ja, toen de datum bekend werd, een, nou, een minuut of tien later, kregen we de eerste boekingen al binnen. En we zitten nu weer vol. Dus ja? dat is ook na, na een aantal maanden corona een prettige bijkomstigheid. Ja. Maar dat was niet overal het geval. Bij een aantal hotels loopt het nog geen storm. Nee, niet zoals de vorige keer in ieder geval. We hebben net wel twee telefoontjes en een paar mailtjes gekregen. Maar geen gekke zoals de eerste keer. Wij hebben vanuit 2020 een aantal kamers staan. Die mensen wilden heel graag in 2021 weer komen. Maar we hebben nog plek. Is er al gebeld vandaag? Want het is natuurlijk vandaag officieel. Nee, de telefoon staat nog niet roodgloeiend. We hebben wel een aantal aanvragen gekregen. En daar reageren we op. En voor de rest hebben we nog wat kamers beschikbaar. Ook de politiek is blij dat er eindelijk weer een datum is geprikt. Ja, prachtig natuurlijk. Mooie maand. Ik denk ik denk ook uh, dat we tegen die tijd het meeste kans hebben dat we corona hopelijk uh, voor een groot deel de wereld uit hebben. En dat er ook uh, publiek bij kan zijn natuurlijk. Nou, uh, laten we hopen dat we een heel mooi uh, zomerseizoen hebben. Dan hebben we dat gehad en dan is dit het toetje voor het dorp en voor het strand. Iedereen lijkt het erover eens te zijn dat begin september een mooi tijdstip is voor de Zandvoortse Grand Prix. En wel om meerdere redenen. Ja, het is net even buiten het, uh, echt het hoogseizoen. Hè. Dus je hebt, niet zo, je hebt wat uh, minder last van de, uh, van de drukte misschien. Uh, dat sluit wat beter op elkaar aan. En uh, geen zeedamp. Uh, dus dat, uh, ja, want dat zou nog roet in het eten kunnen gooien. Dat heb je in september over het algemeen, okay. over het algemeen niet. Anders had uh, Max de baan niet eens gezien. In... Nee, precies. <laughs> Daar hebben we nu geen last van. Dus ik uh, vind september uh, prima. Ja. Ja. Ja, vooral die zeedamp, dat is wel een mooi verhaal uh, inderdaad van uh, deze ondernemer hier in Salvoort. Nou, we zijn blij inderdaad met de datum van uh, 5 september voor de race. Yeah. de 12 Inch single van Erasure uh, en Sometimes. Daarvoor uh, de reportage van onze collega's van uh, N.A. News... die ze uh, inderdaad uh, vorige week hebben opgenomen... over de datum van de Formule 1 die bekend is geworden. Dat wordt uh, 5 september 2021. En op zich vind ik het wel vreemd dat die boekingen een beetje achterblijven... met uh, de vorige datum in mei, Albert-Jan. Uh, ja, maar dat, bedoel, het, het, het, komt, het komt wel, maar iedereen wacht natuurlijk af wat, wat de ontwikkeling is van het virus en de regels die erbij horen. Dus ik kan me voorstellen dat ze niet gelijk massaal allemaal weer aan de telefoon gaan hangen en gaan boeken. Nee, ze hebben ik, ook andere dingen aan hun hoofd, zeg. Eerst maar even kijken of, ja, ja, eigen situatie en dan wellicht begin volgend jaar als de, als de regels weer wat versoepeld worden of in de loop van begin volgend jaar, dat dan de boekingen weer binnen gaan stromen. Nou, we hebben het over corona en uh, met corona werd ook uh, de Jeruzalemma Challenge uh, werd, uh, werd, uh, wereldberoemd eigenlijk. En we gaan dat plaatje gewoon even lekker draaien, even lekker meedoen. do maar Weer een mooie zaterdag, want Sinterklaas is gelukkig weer in het land. Is allemaal uh, goed uh, gekomen en hij is uh, vanmorgen uh, aangekomen, of vanmiddag aangekomen in uh, Zwalk. Waar het dan ook uh, mag liggen, dat weten we nog steeds niet eigenlijk, hè Albert-Jan, waar het ligt? Nee, ik ben nog aan het zoeken, maar... Uh, ja, Zwalak. Ik, ik heb de landkaart van Nederland al achter, al, ondersteboven boven gehad. En linksom, rechtsom, maar ik kom... Geen Zwalk te bekennen. Geen Zwalk te bekennen. Nou ja, in ieder geval was hij ook uh, bij Goedemorgen Sanfoort, was hij uh, vanmorgen te gast... Weliswaar telefonisch, want hij was zich natuurlijk uh, op de pakjesboot aan het uh, voorbereiden op zijn aankomst in uh, Zwalk. En uh, wil jij dat interview met Sinterklaas terug horen, dat kan via de CFM-app. En dan kijk je even in het menu onder Interviews terugluisteren en dan hoor je het interview met Sinterklaas. Ja, echt waar. Dus pak de CFM-app en uh, luister even terug naar het uh, interview wat uh, wij vanmorgen hadden met Sinterklaas. Ja, nee, want uh, bedoel, we hebben inmiddels van, ook van de landelijke pers vernomen... dat hij inderdaad veilig in zwalk is aangekomen. Weliswaar op een uh, natuurlijk een hele andere manier dan dat we altijd gewend zijn. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de virus. Maar hij is er wel. Gelukkig. Hij is er wel. En uh, bedoel, ik heb uh, even uh, op de, de, de Facebookpagina van Center Parks gekeken... hier in Zandvoort. Maar weet je wat we daar hebben gezien? Jij hebt ook gekeken. Daar hè? zag ik ook iets. Want uh, er waren mensen een uh, uh, huisje aan het schoonmaken... Maar die kleding die daarin kwam... me wel erg bekend voor. Ja, volgens mij zat hij daar. Sinterklaas. Vol, volgens mij ook. Want ik zag een groot rood boek... Uh, ...zag ik daar liggen. En allemaal pakjes. En uh, uh, volgens mij heb ik ook nog een staf gezien. Dus... Ik bedoel, er is niks van in, in, in de krant gekomen of wat dan ook. Maar uh, ik bedoel, ga even naar de Facebookpagina van, van Center Park... en ga even naar het filmpje kijken. En wellicht dat je, dat je dan ook denkt van... Hey, hij komt best wel eens een keer al uh, in Zandvoort zijn geweest. Ja, ik keek nog even op de CFM-app... maar ook daar stond helemaal niks over. Nee, erover. er stond niks over, niks over. Dus, dus in het grootste geheim. Maar wij hebben in ieder geval iets gezien, in ieder geval. Dus Facebookpagina Center Park Zandvoort... en dan kan je dat uh, nakijken... Dus, nou, we gaan, op, uh, we, gaan, we gaan het er niet meer over hebben. We gaan, nee. wel, uh, we gaan fang, eventjes fang. Uh, nog één plaatje draaien. En dan uh, op naar het nieuws. En weer van uh, vier uur. En dan zijn we zometeen voor het derde en laatste uur bij je terug. En we gaan als laatste draaien voor vier uh, de nieuwe zingen van uh, Clean Bandit en uh, Mabel. Hier is TikTok. I don't need no other. I'm satisfied. Doing it on my own. Only takes one other to change a vibe. That the way it goes. I don't need nobody But you won't play Caught in the memory When you touch my body And you say my name